Leemans Peters met het NOS Journaal. De blokkades met vrachtwagens in Canada beginnen nu ook de economie te ontregelen. De autofabrikanten Ford en Toyota leggen de productie in fabrieken in Canada stil of schroeven die terug. Met name de blokkade van de brug tussen Detroit in Amerika en Windsor in Canada veroorzaakt veel problemen. Die brug is nu drie dagen geblokkeerd door Canadese vrachtwagenchauffeurs die boos zijn dat ze door de federale overheid gedwongen worden om zich volledig te vaccineren. Op de eilandengroep Tonga zijn 31 positieve besmettingen op één dag gemeld. En daarmee is het totale aantal in één klap verdubbeld. Tonga bleef gedurende de coronapandemie op één besmetting na virusvrij. Nadat de eilandengroep was getroffen door een onderzeese vulkaanuitbarsting en een daaropvolgende tsunami... werd door landen als Australië en Nieuw-Zeeland noodhulp gestuurd. Hoewel er voor de reddingswerkers strenge quarantaine eisen golden... is het virus op die manier toch het land binnengekomen. De internationale schaatsunie heeft volledig vertrouwen in de integriteit van de ijsmeester... die in Peking verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de ijsbaan. De ISU reageert hiermee op de forse kritiek van de Olympisch kampioen Niels van der Poel uit Zweden. De gouden medaillewinnaar op de 5000 meter zei gisteren... dat ijsmeester Messer zich door het Nederlandse team laat beïnvloeden... bij het samenstellen van het ijs in het voordeel van de Nederlanders. Ijsmeester Messer zei gisteren al dat hij niet buigt voor Nederlandse druk. In de Noord-Italiaanse stad Figevano is het lichaam gevonden van een 40-jarige Nederlandse... die sinds 4 december vermist werd na een ruzie met haar Italiaanse partner. Het lichaam van Sara Lemlem werd door een groepje arbeiders op een bouwplaats gevonden in een liftschacht. De bouwplaats was op een paar minuten lopen van het huis van de vrouw. Ze verdween na een woordenwisseling met haar partner. Die zei op de Italiaanse televisie eerder al dat hij niets met haar verdwijning te maken heeft. Het weer. De dag start bewolkt met nog wat regen in het zuiden en oosten. Vanuit het noorden breekt af en toe de zon door en het wordt vandaag 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij Zaan Zaandam is de vertraging 10 minuten. is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht.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 The best you ever To explain myself to you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 Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De langdurige blokkades met vrachtwagens in Canada beginnen nu ook de economie te ontregelen. De autofabrikanten Ford en Toyota leggen de productie in fabrieken in Canada stil of schroeven die terug. Op de eilandengroep Tonga in de Stille Oceaan zijn 31 besmettingen op één dag gemeld. En daarmee is het totale aantal op de eilandengroep in één klap verdubbeld. In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zijn zeker 120 mensen gearresteerd bij het parlementsgebouw. Honderden mensen demonstreerden daarvoor de derde dag op rij tegen het strenge coronabeleid. Het weer bewolkt met nog wat regen in het zuiden en oosten. Vanuit het noorden breekt af en toe de zon door. Het wordt vandaag 7 of 8 graden.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 klein plaatje, nog een glaasje, wat de nacht duurde. Hoe tranen, zeg maar niets mis. Jij gelooft in mij, Is wat ik altijd zei. Ik heb jarenlang gegeven wat ik had, maar niets gekregen wat ik van jou had verwacht. Ondanks alles had je toch diep in mijn hart, diep in mijn hart. Van Asus, Omdat ik dag en nacht alleen Naar je denk Ja, ik draai nog maar een liedje Van Asens Voor ik hier vertrek hey, hey, hey. Weet dat het moeilijk is Als ik je misbeschat Kom niet meer thuis vannacht Dus limmen in de straat En ik draai nog maar Een liedje van Asens Als ik aan je denk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 Dat ik dag en nacht alleen aan je denk Ja, ik draai nog maar een liedje van hazen Voor ik hier vertrek eh, eh, eh. Weet dat het moeilijk is als ik je mis, mijn schat. Kom niet meer thuis van nacht, dus in de stad En ik draai nog maar een liedje van hazen Als ik aan je denk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 Zij weet dat elke hem naar de kijkt. zij het alles binnen handbereik, Maar zij wil mij. En dat wil ze laten weten. Zij wil mij. Ze is veel te gegrepen. Maar nog voordat ik me voorbal stellen, stond ze op mijn lijf geschreven. Ze wil mij, ja. Ja, ze wil mij. Oh, my God. En in de Aether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7